...dagen en een voorspoedige start. Mark Visser met het NOS-journaal. De man en de vrouw die vorige week een bloedbad aanrichtten in San Bernardino... ...waren al langer geradicaliseerd, zegt de FBI. Hoe lang is niet duidelijk. Na de aanslag zei IS dat de twee aanhangers van IS waren. De man en de vrouw schoten vorige week in San Bernardino veertien mensen dood... ...voordat ze zelf werden doodgeschoten door de politie. Staatssecretaris Dijksma is voorzichtig optimistisch... over het bereiken van een klimaatakkoord deze week in Parijs. Maar benadrukt ze, we zijn er nog niet. Actievoerders pleiten vanochtend voor een maximale opwarming... van anderhalve graad, in plaats van de twee graden... waarover nu wordt gesproken. Dijksma verwacht dat in de slottekst ook wordt erkend... dat sommige landen maximaal anderhalve graad opwarming aankunnen. Een aantal deelnemers aan de top denkt dat voor de natuur... in met name kleine eilandstaten twee graden opwarming te veel is... Het gaat beter met de uitbetaling van zorggeld uit het persoonsgebonden budget. Dat schrijft de staatssecretaris Van Rijn aan de Kamer. Ruim 95% van de declaraties worden binnen 10 werkdagen uitbetaald, zegt hij. Het oplossen van de problemen heeft wel veel geld gekost. Volgens Van Rijn hebben gemeenten tussen 22 en ruim 31 miljoen extra moeten uitgeven. Het ministerie overlegt met de gemeente over een vergoeding voor die extra gemaakte kosten. Het internationale Rode Kruis probeert structureel in contact te komen met IS om humanitaire hulp te kunnen verlenen in gebieden waar IS het voor het zeggen heeft. Volgens topman d'accord is het Rode Kruis een radicaal neutrale organisatie die probeert op de een of andere manier een samenwerking op te bouwen met IS. Hij zei verder dat hulp in Syrië nu erg moeilijk is omdat sommige gebieden van IS onbereikbaar zijn. Het Rode Kruis heeft in het verleden ook al eens contact kunnen leggen met IS en goederen kunnen leveren. Het weer vannacht opklaringen en dan morgenochtend is periode met zon. Smiddags vanuit het westen regen. Het wordt een graad of elf. In de avond wordt het droger, klaart het vanuit het westen op. En op steeds meer plaatsen wordt het dan ook droog. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte, warmte. Kerst. Zie F. Dit is kerst met ZFM. Met nu. nu. Het laatste uur.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 Ja, je zei net Bloemendaal erbij, maar dat is echt uh, voltooid verleden tijd. Okay, uh, dat yeah. was tot 2012, dus ik ben hier in uh, het voorjaar van 2012 begonnen. Dus uh, dichter ja, in en half Ja, helemaal fulltime, of uh, hier alleen? Alleen je nu. hier okay, en yeah. een school in Amsterdam dan nog. Ja, uh, o oh ja, ik word ook leraar. Ja. <laughs> dus dat is wel heel mooi, dat je echt nu helemaal uh, voor Zandvoorten kan zijn. En je hebt dan uh, nog een school daarnaast waar je les geeft en geef je daar... Uh, een godsdienstles of theologie of iets? Ja, het is een wonderlijke school uh, eigenlijk. Het heet Hervormd Lyceum Zuid. Dus het is van oud, zeg maar, een confessionele school. Uh, in, uit de tijd ook dat confessioneel onderwijs erg in opgang was. Ja. Dat was ook in Zandvoort zo trouwens. Dat je moment ja. naast de ABC, een D-school, kreeg je ineens ook een katholieke school, een, een gereformeerde ja. school en een, een hervormde school.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 Weet dat soort verhalen die sluimerend antisemitisch zijn... maar tegelijkertijd was het ook de realiteit van wat er gebeurde. Ja. Uh, dat je dan eerst heel beschroomd bent omdat... en op een gegeven moment denk je, het is toch ook een gekke tegenstelling in het Zandvoort, uh, dat Zandvoort... Uh, of in ons Zandvoort, dat er aan de ene kant... Uh, hm. ja, uh, oranje gezind... Uh, hm. en ook de overheid eigenlijk die lange tijd helemaal niet NSB was... dus ook de gemeenteraad... Uh,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 strength, the strength of my life. There is one thing I ask, one thing There is one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 I'm obviously yep risen upon you.